Een Argentijnse aanklager sprak van een indrukwekkende prestatie. Hoeveel geld de bankrovers buiten hebben gemaakt is niet bekendgemaakt. Het weer. Vannacht in het Midden- en Oosten kans op een winterse bui. In de rest van het land blijft het droog. Het is 0 tot min 4 graden. Overdag veel bewolking en in het westen winterse neerslag bij temperaturen van min 1 tot plus 3. Dit was het NOS Journaal.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 Or is it dark?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 Of steeds maar lief, dat kan geen kwaad.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 Maybe Oh yeah, so good.